Drie uur, Joris meneer met het NOS-journaal. De Egyptische autoriteiten zeggen dat de hoogste leider van de moslimbroederschap is opgepakt. Mohammed Badi zou zijn gearresteerd in een appartement in Cairo. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld. In de buurt van het appartement betoogden wekenlang aanhangers van de moslimbroederschap. Ze willen dat de afgezette president Morsi weer aan de macht komt... Vorige week grepen het leger en de politie in... en vielen bij het beëindigen van de protesten... verspreid door Egypte honderden doden. De interimregering onderzoekt een verbod op de moslimbroederschap. Technische studies zijn dit jaar populairder dan vorig jaar. Het aantal aanmeldingen voor studies in landbouw, natuur en techniek... ligt nu al 20 hoger dan vorig jaar, zeggen de universiteiten. De inschrijving is nog niet gesloten. Pas in oktober worden definitieve cijfers bekend. Volgens de overheid en het bedrijfsleven is er een groot tekort aan technisch personeel. In Amerika is tegen militair Bradley Manning 60 jaar cel geëist... voor het doorspelen van informatie aan klokkenleiders website Wikileaks. De militair aanklager zei dat Manning de Verenigde Staten heeft verraden. Hij zei dat de 25-jarige Manning het verdient... om een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten. Manning is vorige maand schuldig bevonden aan de meeste aanklachten. De uitspraak wordt deze week verwacht. Volgende week is in Den Haag een Russisch-Amerikaans beraad... over een vredesconferentie over Syrië. Bij het overleg zijn onder andere de Russische onderminister... van Buitenlandse Zaken en zijn Amerikaanse collega. In Den Haag zal worden gesproken over een Syrië-top... die mogelijk later dit jaar in Geneve moet plaatsvinden. Zo'n conferentie staat al een tijd op de planning... maar er is oneenigheid over welke landen mogen deelnemen. Het weer, vannacht ongeveer 10 graden en lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag flinke zonnige periode, het wordt 20 tot 22 graden. De dagen erna droog en veel zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Saskia Weerstand. Oh, een hele goede nacht. U luistert naar Dit is de Nacht. En uh, ja, we zijn weer terug na het nieuws uh, met een studiogast. Want ik heb uh, René Verbrugge in de studio. En zij is een relatietherapeut. En daar hoort nog iets voor, had ik begrepen. Ja, EFT. En dat houdt in? Emotionally focused therapy. Kijk aan, want we gaan het hebben over liefde. En daar weet jij alles van. Ja, dat is mijn werk, hè? Dat is je werk. Ja, nou, leuk werk toch? Ja, zeker. Ja? De hele tijd nou, hebben. Ja, nee, we hebben uh, een hele leuke playlist ook. We hebben allemaal leuke liefdesliedjes. Maar we hebben ook uh, live muziek. Onze zinger Songwind is al aangeschoven. Goedenacht. Goeied. Ja, maak je ook liefdesliedjes? Of, uh... Uh, ja, af en toe wel. Als het, uh, als het bloeit, dan maak ik wel liefdesliedjes. Als het ja. bloeit, dan. Ik, ja. Nou, kijk, nou dan ben ik heel erg benieuwd. Jij gaat vannacht uh, voor, ons, uh, voor ons zingen. Dus ik ben uh, heel erg benieuwd. Jouw artiestennaam is. Jake in de Swamp. Dat klopt. Ja, dat is mijn natieve naam. Ja. Is niet heel romantisch. Is niet heel romantisch. Nee, <laughs> nee. En, ik, en op een of andere manier merk ik dat ik voornamelijk mijn negatieve emoties in mijn muziek stop. Oh jee. Ik ben dan heel vrolijk. En dat komt omdat ik al, alle niet-vrolijke dingen heel uh, goed kan uh, verwerken op die manier. Ah, kijk. Nou, ik, dan denk ik dat. Ja, dat is heel goed. Want dan, de, nou, een soort lief, uitlaatklep. Liefde zit er ook al echt in hoor. Maar dat op een of andere manier. Ben ik dat snel zat, die liedjes. Oké, okay, <laughs> ja. nou kijk, ja, dat, dat kan natuurlijk ook. Er zijn heel erg veel liedjes gemaakt over liefde. Uh, ik heb de allerleukste aller eigenlijk uitgezocht. En die heb ik uh, verspreid over de komende twee uur. Dus een soort van toplijstje van mijn uh, favoriete liefdesplaatjes. En dan gaan we echt van de uh, Beatles naar Frank Sinatra en uh, al dat soort dingen meer. Dus ik uh, hoop maar dat uh, jullie dat ook leuk vinden. Uh, ja, liefde. Dan begin ik eigenlijk bij René. Ja, liefde, wat is dat nou precies? Wanneer zijn we nou verliefd? Wat doet dat met ons? Wat houdt dat precies in? Ja, een heleboel <laughs> vragen tegelijk. <Ja. laughs> Voor mijn idee klinkt ze allemaal ja. naar één ding. Maar volgens mij zijn dat weer allemaal andere dingen. Inderdaad. Ja, maar... ja je, hebt, je hebt natuurlijk liefde en je hebt verliefdheid. Ja. En dat zijn eigenlijk twee dingen. En dat begint vaak met verliefdheid. En dat die is nodig om elkaar te vinden. Mm -hmm. nee, dus um, je vindt iemand... En, uh, en dan zie je op een gegeven moment eigenlijk alleen maar de, de mooie dingen van die persoon. Ja. En uh, je, er gebeurt iets in je hersenen. Er wordt heel veel dopamine aangemaakt. En uh, daardoor raak je op een gegeven moment helemaal de hotel de botel. En je ziet alles uh, heel... Uh, ja, dat het een mooie, prachtige wereld is. En uh, die persoon, die, uh, die is er helemaal. Ja. Die heeft geen zweetvoeten en die, uh, die doet geen <laughs> domme dingen en die is helemaal geweldig. Dus dat, en dat maakt ook dat je daardoor elkaar vindt. Ja. Dat je elkaar uh, op een gegeven moment uh, uh, aantrekkelijk vindt. Mm -hmm. En uiteindelijk is dat ook bedoeld voor de voortplanting. Hè? Want als dat niet zou gebeuren, dan, uh, dan plant je je ook dan niet houdt voort. Het op, zeg ja, dan maar. houdt het op. Dus ja. die verliefdheid is heel belangrijk in eerste instantie. Het is dus een soort lijm, de lijm van het de, van de, van de begin van de relatie. Ja, En dat is eigenlijk dus gewoon een soort stofje wat we dan zelf aanmaken. Ja, dat is een stof die we zelf aanmaken. Ja, het gaat uh, helemaal aan. aan ja, dat, dat gebeurt aan ons, zeg ja. maar. En blijft dat stofje dan ook uh, de rest van ons leven in ons? Nou, of, uh, de, op een gegeven moment wordt die, uh, die, dopamine, we die dopamine, die dopamine, die wordt gegeven die wordt wat minder. Ja. En dan geven, maar die, gaat, oh, die slaat om naar oxytoxine. Oxy ja. En de oxytoxine is een stof in je maakt dat je dat je verbonden blijft. Dat je, dat je echt de liefde kunt ervaren en voelen. En dat is heel. He, die raakt ontspannen van en, en, en het gevoel van hechting ontstaat. Oké, okay, dus dat is dan eigenlijk de volgende stap al. Ja, zeg dat is maar. de volgende stap. Ja, onze heel heel oh, Chemisch proces eigenlijk. Absoluut. Ja, ik kijk je, je op. Ja, nou, ik denk er graag uh, liever niet zo over na. Dan, nee. ik zo, dan denk ik, <laughs> oh, shit. Heel abstract ja, ja. ineens. Dan ja, stopt het. dat moet je ook zeker niet doen. Je moet niet te veel over nadenken. Maar nee. het, uh, <laughs> dat is dus de chemische. Het is echt een chemische fabriek, je lichaam. Ja, en daar denken we natuurlijk. Niet helemaal niet over na. Nee. Over dat hele, dat hele chemische gebeuren. Eh, uh, maar het, gebeurde, het is wel, he, dat doen dus ze heel veel onderzoek naar natuurlijk. Ik vind het wel interessant. Van, ja, het is zeker uh, dat, interessant. Het ja, ja. gebeurt eigenlijk allemaal. het en, en, is ook mogelijk dat je dat je wel heel lang verliefd blijft, toch? Of dat, dat, dat er zijn gevallen, nou, ik ja. zei zonder op de regel, die dat langer blijven. Uh, ja, aanmaken. Ja, zeker. Dus, maar dat, dat is dan niet de hele dag, zeg maar, maar dat is gewoon een beetje zo uh, ja. um, om de zoveel tijd, dan heb je weer zo, dan vlamt het weer mm -hmm. op. En dat, uh, ja zeker, gelukkig wel. Ja, gelukkig ja, ja, zeker. Het is niet zo, dopamine heb je nodig, hè? dat heb je sowieso in je systeem. Oké, okay. dat heb je sowieso. Alleen, dat soms vlamt dat weer even op als iemand heel erg ontroerend is voor je. Of, je is, of iemand is heel lief, of mooi, of aantrekkelijk, of whatever. Weet je, dan ja. vlamt het weer op. En zorgt datzelfde stof weer dan ook voor dat we eigenlijk een soort van blind worden van verliefdheid. Ja. Dat we uh, ja. inderdaad geen ja. zweetvoeten meer ja. <laughs> Het is hetzelfde stofje die zorgt dat je echt blind wordt van, uh, van verliefdheid. Ja. Dat je alleen maar de, de, de roze wolk ziet, in een roze wolk zit. Ja. Ja. Apart eigenlijk. Ja, het is heel, heel apart uh, gebeuren. Hè? Dat je... Maar ja, dat heb je dus nodig, want anders als je meteen de volle werkelijkheid zou ervaren... dan zouden uh, ja, ja, we dan nooit meer... met niemand, <laughs> met <laughs> niemand relatie aangaan. Nee, nou, zou dat echt zo nou, werken? Hoor, zo, zo sterk, het, ik heb bij de ene sterk, werkt het natuurlijk sterker dan bij de ander. Ja, dat dus dat er zijn mensen zo, ja. die, die denken dat, dat dat ook een relatie is. Hè? Dat je... Dat gevoel, dat gevoel te hebben van ja. dat je opgewonden bent en dat je helemaal de hele dag uitkijkt naar iemand. En dat dat, ja. dat gevoel moet blijven, want anders zou je niet meer van iemand houden. Ah, dat, ja, is, ja, ja, um, ja. dat is een misvatting. Ja, dan loopt uh, je relatie snel stuk, denk ik, als ja. je van die roze wolk afkukkelt. Ja, dat is de romantische dan, uh... liefde. Hè? Die, die romantiek, die, uh, ja. die geeft me natuurlijk, uh, als, je, als de relatie wat, wat, wat verder... Groeit, zeg maar, dan kom je mm -hmm. toch in, in, de, in de fase van de, van de volwassen relatie terecht. Ja, en dan neemt dat stofje eigenlijk weer wat af. Ja, dan neemt dat af. En die oxytoxine neemt, neemt weer toe als het goed is. Ja, precies. Dan zou het in, dan zou het in verhouding staan. Dus dan hecht je je sneller ja. door die ox oxytoxine. Oxy ja, ja. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, inderdaad. En dan, uh, ja, oké. Okay. Dus dan zou het mooi door moeten. Vloeien. Ja, precies. Ja. ja, dat is het idee. Jake in de Swamp, zo heet je niet echt. Hè? Je heet Cherk. Uh, ja, ik heet Cherk. Ja. Ik heet Tjerk Lammers ook nog. Tjerk dus ik... Lammers, nou ja. Ja, hij is echt vreselijk. Dat ja, nou, had je artiestennaam nou kunnen zijn, had, Ja, Lammers. Maar er bestaat dus al een, een, een Tjerk Lammers. Ik ben daar wel eens voor uh, uh, verwaard zelfs. Door oh, mijn eigen waar? bandleden. Zo, wel, die zingt ook? Of? Uh, Tjerk Lammers is een, is een uh, recensent bij het oor. Ah, oké, okay, dus hij is wel Best echt wel met muziek bezig. Ja, en ja. Dan, was er een op, dan trad hij op in, uh, in Concerto een Muziekwinkel in Amsterdam. En dan belde mijn drummer op, uh, wat ben je aan het doen? Ja. ja. En waarom lieg je tegen mij? Dat ik, uh, je bent helemaal niet nu uh, daar. Oh, dat ik, ja, ja, ja. Optreden, oh, dan krijg je een mooie dat, verwarring. Dan, die heb ik letterlijk uh, die verwarring <laughs> gehad. Dus uh, ja. toen was het helemaal duidelijk dat dat uh, niet langer... Uh, een optie was als uh, artiestenaam. Nee, art artiestennaam. Nee, artiestennaam. Dus maar ik ga je wel Cherk dan noemen, want dan ben je altijd Jake ik... in de Swamp te noemen. Nee, <laughs> dat, nee, dat is dat ook is... weer zo wat. Nou, waar hey, waar uh, komt die naam vandaan, Jake in de Swamp? Het komt een beetje uit het, uh, meerdere kanten. Denk, denk ten eerste de soort muziek die ik maak. Denk dat dat, ik, ik, ik zie Swamp eigenlijk uh, een beetje als uh, modderig, een beetje, uh, dat het een beetje een troebel iets heeft. Ja. En dat wil niet per se zeggen dat het uit een gebied, of dat het de sound is de, uit een zwampgebied of zo, maar dat het, dat het een, een beetje een fusie van uh, muziek is die, die voor mij in ieder geval, dat kan alle dat kan genres zijn, maar iets modderigs heeft. Dus iets, ja, ja. Iets, ja, iets met swamp te maken heeft ja. voor mij. En daarom... En Jake is, is een beetje maar dan ja. makkelijk uitspreken. zeker ja, ja. Uh, ja, het is wel Het ja, ja. ja. lijkt wel lekker. Ja, ja precies. Ja. Het wel leuk. Hij blijft wel hangen, hè? Dat lang weer ja, wel. Tjerk, ja. hey, ben je wel eens zo hotel op geweest dat geweest? Je... Ja, zeker. En daarna ook, zeg maar, dat het weer een beetje afnam? Of? Uh, nou, ik... ik uh, ja, wel dat het een beetje afnam, maar... Uh, ik, ik, ik, ik ben wel iemand die... die dat wel heel hard, hard zoekt in een relatie meev genoeg dus blijkbaar maar uh, nee ik, ik vind wel dat ik dat, dat ik daar nog genoeg van die momenten moeten zijn die mij ja. het gevoel geven dat ik dat ik nog wel uh, ben. ja dat ik niet in een volwassen relatie ja. zit zeg maar. ja, hoe, hoe, zou, hoe zou je dat weten dat je nog verliefd bent um, voor mij is het gewoon uh, het, uh, een, een gevoel van enthousiasme of zo dat ja, ja, ik dat ja. ik krijg ja, van ja, iemand van een persoon ja. uh, van... Ja. als je wakker blijft ja, ja. Dat, dat, dat het me, me triggert. En dat het niet, uh, ja, dat het, dat, het, dat het interessant is dat mm -hmm. voor mij. Dat het, uh, ja, dat eigenlijk. Ja, het hoeft niet altijd positief te zijn. het nee, mag ook, het het mag ook uh, somber ja. zijn, maar het moet wel, uh, het moet wel uh, leven. Ja, ja. Denk, e ja, emotie opwekken eigenlijk. Ja. Een soort van. Ja. Ja. Ja. Nou, klinkt wel uh, mooi. Klinkt, het klinkt ja. als goed uh, muziek schrijven, materiaal, dit soort uh, uitspraken. Ja, nou, ik hoop het. Ja. Maar zit je, heb je een relatie? Ik heb de, ja, ja, een okay. ja Oké, en hoe lang duurt die al? Die duurt nu twee jaar. Iets, iets langer, twee jaar. Ja. En je voelt het nog steeds? ja. Nou ja, dan ja. zit dat volgens mij uh, zit dat dan dat, al, uh, dat zit <laughs> heel wel. Het zit heel goed. erg goed. Ja, ja, ja. Ja, Toppi. Ja, kan dat, dat kan dat altijd zo blijven? De rest van je leven? Dat dat, dat wat, gevoel? en die. Uh, ja, ik dat uh, vleugelgevoel. Dat dat dat gaat dus op. en wat wat hij zegt ook dat gevoel mm -hmm. van levendigheid dat je echt dat je leuk vindt als iemand als je iemand weer ziet ja. en dat je dat je voelt van oh, ik kijk er naar uit of. Uh, ja. ja dat kan gewoon blijven. Ja, is dus niet dat je de hele dat je hele dag uh, of hele nacht wakker ligt van de zenuwen, van nee. oh god, oh. weet je wel. Ik maar zal wel dat je, het thuis, je ja, en dan dan blij nee. dat dat niet nee. blijft. Hè? Nee. Nee. Nee. Dat zou <laughs> dat ik denk ik ook uh, echt niet aan kunnen. Nee. Nee. Nee. Slopend kan ja. het zijn. Hè? Uh, hoe kan dat inderdaad? Want soms hebben we echt slapeloze nachten, uh, kunnen we niet eten, ja. uh, pof, ja. al dat ja, soort. Dus rare... Ja, eigenlijk echt helemaal. Het is, het is eigenlijk het vergelijken met kokine. Zo vergelijken met cocaïne. dat je echt helemaal zo je komt in een soort soort soort flow terecht. Ja. En het gaat, het gaat, gebeurt aan je, zou je eens kunnen zeggen. Het ja. komt echt in een flow terecht. En je hoeft niet meer eigenlijk... maar heel kort te slapen. het uh, ja. is zo heftig. Die dopamine is echt een heel heftig goedje. En... Uh, ja, maar goed, dat, dat, dat blijft niet heel erg lang. Ik ga nee. je, je niet uh, vier maanden op, op doorgaan. Want dat, uh, dat gaat je lichaam niet trekken. Nee, nee. nee. zo'n overdosis is dat ja. eigenlijk ineens nee, voor is niet gezond. Zo uh... Nee, want dan is iets anders aan de hand, va vaak. Oké. Okay. Ja. <laughs> als je eigenlijk constant <laughs> verliefd voelt... dan uh, moet je toch even aan de bel trekken, je, uh, Ja, als je echt zo... als je zo lang opge opgewonden blijft... en zo in die roze wolk blijft... alsmaar dag in dag uit... dan denk ik, nou... Moet je dat, laten nakijken. Uh, nou, nakijken, dat is wel zo'n woord meer. Maar het is toch wel... Uh, ik ken het, het niet. Wel trekken. Ik, laat ik het nee. zo zeggen. Maar het komt wel voor dus? Of um, uh, bestaat het ook überhaupt nou, Ik zeg nooit dat het niet voorkomt. Ah, okay. Maar ik ken ja. mensen, die ken ik niet. Nee, maar wellicht het uh, luisteraars. Het zou kunnen, ja. Dit horen. Ja, ja, ja. ja, ik ja ja, als u luistert en u mag bellen... u mag uh, zeker bellen, 0800-1121... met uh, al uw verhalen over liefdes. En eigenlijk is onze vraag vannacht, uh, voor ik het vergeet... hoe ver gaat u voor de liefde? Want dat is eigenlijk wel een beetje het onderwerp voor vannacht. Het gaat uh, ook een beetje naar aanleiding van de rechtszaak... die op dit moment speelt in Amerika. Ik weet niet of jullie dat een beetje hebben gevolgd. Maar dat is uh, Helene Mees. Zij staat terecht voor stalking van haar ex-partner. Want daar gaan we het laat vannacht ook nog over hebben... Dat ja, hoe ver ga je voor je liefde? Het kan soms ook een tikkeltje te ver gaan. Um, daar gaan we voor bellen met uh, Erik Blauw. Die heeft dat helemaal onderzocht over stalking en dat soort dingen. Um, maar dat is eigenlijk de aanleiding. Dus hoe ver gaat u voor de liefde? Daar mag u over bellen 0800-1121. En ja, dan hopen we natuurlijk op hele romantische verhalen. Over luchtballonnen en treinreizen van vier uren. Om iemand even een uurtje te kunnen zien. Nou ja, we Die gaan het geen, stalkers, nee, nee, nee, nee. geen stalkers. Nee, precies. Geen stalkers. Dat is ook nee. wel interessant. Ja, stalker. zeker. Ja. Nou ja, ik volg mijn vrouw nu al een paar, paar weken en ja, ja. <laughs> ja, Het zou zomaar kunnen. Ja, ja. ja, Ik ben heel erg benieuwd naar de verhalen. Maar eerst muziek van de Jazzpolitie. Liefdesliedjes. Zo toepasselijk, toch? Ja. ja.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 je helemaal het einde bent vind ik een slecht begin. Je bent mijn aller, allerliefste, Vind ik zo slijmere gezin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één manier.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 Misschien zeg jij me dan of iedere zee. Er zijn geen bodem meer, geen bodem meer voor jou. Er is maar één. Liefdesliedjes van de jazzpolitie. Hier uh, op Radio 1, dit is de nachtluisteraar. Ja, we hebben het vannacht over liefde. Dus alle platen die voorbij gaan komen, dat beloof ik u, gaan allemaal over de liefde. Want dat is leuk, toch? Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb uh, ook gasten in de, de studio René Verbrugge. Uh, Relatietherapeut is zij. En ik heb uh, ja, Jake in de Swamp. Als dat artiest, Tjerk. Kl ja, precies. Ja, en wij praten vannacht <laughs> over liefde. Maar u kunt ook bellen als u vragen heeft. En aan de telefoon hebben we René. Goedenacht. Hé, hey, goedenacht. Jij jullie het ja, allemaal goedenacht. <laughs> ik ben net wakker. Dus... Oh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hele goede morgen. Ja, Hé hey, René, jij hebt uh, een vraag hè? over uh, liefde. En over vooral dan de verliefdheid gevoelens. Ja, dat klopt. Um, ik heb het syndroom van Asperger. Mm -hmm. En uh, ik ben nog nooit in mijn leven verliefd geweest. En... Ik maak ook geen vrienden en relaties. Niet omdat ik dat niet wil, maar gewoon omdat ik het niet kan. En nou hoorde ik even in de, in de uitzending, ik mm -hmm. uh, ben net aan het luisteren, dus ik moest even wachten voor het woordje dopamine viel. Mm -hmm. En ik hoorde het andere woordje, oxytoxine. Uh, hm? Oxytoxine. Oxytoxine. En dat het elkaar tegencomponenten zijn. En nou zit ik mijn gedachten te spelen. Heb ik uh, niet een tekort aan dopamine en een teveel aan... Nou ja, dat andere. <laughs> nee. um, of is er geen dopamine, of is er wel dopamine, maar in een te laag hoeveelheid? En ja, heeft het ook zin om dat mee te gaan experimenteren? Oef. Nou, dat is een interessante vraag. En maar ik wil eerst eventjes zeggen dat het, is, het zijn niet elkaars tegengestelden, die uh, dopamine en oxytoxine. En ik moet je ook meteen zeggen, ik ben ook geen arts. Een nee, arts dat weet ik. Die zal daar veel meer van af weten. Maar het is een, uh, het is een interessante vraag op zichzelf. Hè? Je zou bijna zeggen van nou, ik neem een shotje dopamine en misschien dat ik dan wel verlies word. Ja, of, of relaties of vrienden. Want ik denk dat je hetzelfde nodig hebt om ook relaties te kunnen opbouwen. En ik zit nu heel erg straks met die gedachten... Uh, te spelen. Ja, ik zit met het probleem. Hoe komt het dat ik geen relaties maak of vasthoud? Ja, ja. Als, je, als je daar zelf een antwoord op zou moeten geven, wat zou je zeggen in de eerste instantie? Ik zeg dat het ligt aan mijn asperger en dat het een ontwikkelingsstoornis is in je hersenen waardoor je bepaalde um, zaken niet ziet. Mm, zoals? Um, ik zie bijvoorbeeld niet als iemand anders uh, verliefd is of avances maakt of uh, ik heb een hele lage. Uh, uh, dus ik moest heel erg aangesproken worden door anderen. Om ja. iets van iemand anders weer te zien. Dus iemand moet me echt zeggen. Heb je al gezien dat hij er echt door zit? Ja, ik snap oh. het. Ja, ja. En dan kan ik met die andere communiceren. Goh, zit je er echt door? Ja, ja. Maar uit, uit mezelf, ik zie het niet. Begrijp ik, ja. Ik kan er wel over communiceren. En uh, ik bedoel. Ik kan wel affectief communiceren met iemand anders, maar dan is het omdat ik het weet. Ja, en ook omdat je het zelf voelt, die affectie? Nee, niet. Niet, nee, omdat je het weet. Je, je, hebt, er, je hebt er gewoon een, in je hersens, weet je gewoon van, oh ja, uh, dit, dit is het affectieve gebied, zeg maar. Dus dan moet ik me zo gedragen, of dan moet ik dat zeggen. Precies, en ja. dat heb ik heel goed getraind en ontwikkeld. Ja, en, <lacht> en, knap. Maar ik heb het zelf niet. Nee, begrijp het. En, en dat is ingewikkeld, René. Dat is ingewikkeld. Dat kan ja. ik me goed voorstellen. Ik weet wel, ik kan me voorstellen dat er wel. Um, kijk, eigenlijk zeg je: ik wil, uh, ik wil gewoon uh, verliefd worden. En ik wil dat het automatisch gaat. Hè? Dat is eigenlijk ja. wat je, wat je, wat je um, wens is. Ja, en ook, ook al de andere gevoelens uh, daarbij. Ook ja. al dat, dat, dat op, op een roze wolk uh, ja. zitten. Of die relatie die, die mensen hebben met, met, met kinderen. Met, met, met, met houden van en nou ja, al dit, dat soort gevoelens. Ja, ja. waarvan ik weet dat het er is, maar. en dat de ander dat heeft, maar waar ik alleen maar rationeel mee kan omgaan. Ja, ja kan ik me heel goed voorstellen dat het, heel, uh, dat het frustrerend kan zijn. Heb je, heb je er ooit wel eens ge over gepraat met een, uh, met een, met een arts? Um, nee, niet op die manier. Het probleem is uh, dat het gauw uh, psychologisch benaderd wordt. Ja, ja. En zoals je hoort, hebben we heel goed getraind en, en, en geoefend om om ermee om te gaan met anderen, ja. zonder dat ik het zelf heb. Maar, maar, maar het gevoel zelf, ja, er zit geen blokkade op of zo. Of iets nee. dergelijks. Dus, nee. Ja, ze hebben nooit van gedacht, van, ja, dat pilletje of zo een keer gebruiken. Of, het zou ja, dat... zo handig zijn, hè René, als het gewoon in een flesje zat. Ja, ja een, een soortje dopamine en dan, dan komt dat gevoelsleven in ja. actie. En misschien ook die relatie, uh, dat, je, dat je wel uh, affectief met mensen omgaat. Ja. Affectief met mensen omgaan gaat wel, ja. maar um, uit ratio. Ja ik, niet, begrijp, niet uit... ja, ik begrijp heel goed uh, waar je tegenaan loopt. Je bent zeker niet de enige overigens. En nee. mensen die die asperger hebben of een lichte vorm van bijvoorbeeld autisme of, of iets, die hebben datzelfde probleem. Dus het is heel herkenbaar. En het, er zijn ook zeker groepen, mensen die uh, elkaar ontmoeten daarin... en elkaar steunen en, en tips geven. En, dus ik zou, je, ik zou je eigenlijk aanraden om eigenlijk twee dingen... om, eens, om het toch een keertje met deze vraag... want ik merk dat je het heel goed kan verwoorden... Uh -huh. dat je er goed in bent om te kijken, nou, ik, daar loop ik nou tegenaan. Dat is een helder verhaal ook. En het is een heel begrijpelijk iets en een verlangen wat je hebt. Ik zou gewoon met deze vraag eens naar de huisarts gaan... En, uh, en eens kijken wat, ja, wat hij of zij uh, kan doen om jou door te sturen... naar een ja. of andere uh, groep met, met mensen die daar ook tegenaan lopen. Dus dat je de a. niet het gevoel hebt dat je de enige bent... en uh, b. Dat je, um, ja, dat je wellicht ook beetje bij beetje dat gevoel kunt leren toelaten... om daar gewoon in, in te oefenen bijvoorbeeld. Ja, maar dat is het uh, dat, dat is... Uh... Het woordje zeg je nu net zelf, toelaten. Ja, mm. Maar het is geen kwestie van toelaten, want ik wil dat gewoon heel graag. Ja, mm. En het is ook niet niet toelaten, en daar loop je nou elke keer tegenaan, want dat is het, dat, daar wordt aan gewerkt, maar mm, je mist gewoon, ja. wa gewoon wat. Ja, ja. En dat is, ja, daar, daar probeer ik, en dat, dat, ja. dat gaf me aan toen ik je uitzending begon te luisteren, en toen dacht ik van goh. Ja. Dopamine. Uh, ja, hmm. maar het is, goeie, het is echt een goede vraag. Dus je moet echt. Uh, kijken kijk of je ergens in een uh, in een. Uh, via de huisarts. Ik zou beginnen bij de huisarts. Ja, ik zit hmm. in het autistente team hoor. Ik kan zo naar het autistische team toe. Ik uh, ja. alleen nooit. Maar... Hmm. Uh, nou, ik zou het gewoon. Ik, ik zou die stoute schoenen maar eens aantrekken en gewoon denken, weet je wat? Ik ga het eens proberen. Ik ga het hmm. gewoon, uh, ik ga dit een kans geven en ik ga wat research doen. Want ja. ik vind het een interessante gedachte. En ik, kan, ik zou het niet kunnen zeggen of dat, uh, hoe en wat. Maar ik vind het een interessante gedachte. Ik zou er zeker uh, uh, iets mee aanvangen. Ja, zeker. Je ja. hebt uh, zeker op ideeën gebracht. Kijk. Met, met je dopamine. <laughs> en uh, Zeker iets om, om verder uit te zoeken. Want het kan je misschien helpen in je affectieve, uh, act, act, affectieve leven. Ja. Ja, het, het zou natuurlijk mooi zijn hè, als, het, uh, als het kan werken. Een keer zou een het, het zou schitterend zijn, dan ja. begrijp je andere mensen ook veel meer. Want het ja. is net wat mevrouw ja. net zei: als je dat stofje niet hebt, ja, dan ben je. Dan dan ben je een super ratio en dan, ja. is, dan, dan zie je alles. En dan is het uh, heel moeilijk om iets, uh, om iets vast te houden. Ja, ja, ja. ik begrijp het. Ja. Ja, ja. En ik weet ook, in mijn praktijk heb ik ook toch wel mensen behandeld, ook met uh, Asperger, die ook last hebben van asperger. Uh -huh. En uh, die is altijd wat ingewikkelder. Maar met wat, wat uh, extra aandacht kom je toch. Nou ben ik daarin wel een eind gekomen, zeg maar. Ja, ja, ja, precies. Dus ik zou het echt... Uh, goed dat je, de, dat je gebeld hebt. En ik zou het echt uh, doen. Gewoon uh, morgenochtend naar de huisarts. Ja, nou ja, er zijn wel meer... Uh, morgenochtend, dat is woezer. nee Er zijn wel meer mensen die, uh, die daar mee zitten. Dus ik vind het wel goed dat we even aandacht hebben ja, in, in de uitzending zeker. zelf. Ja, René, ontzettend bedankt voor bellen. En uh, hopelijk hebben ook andere mensen er wat aan gehad. Dat denk ik wel. Ja. Fijne, fijne, fijne dag verder. Ja, hartelijk dank. Bye, okay. Tot ziens, hè. Dag. Bye. Ja, nou, iedereen kan eens bellen met vragen over de liefde 0800-1121. En dan uh, kunnen wij kijken of we er iets mee kunnen. En uh, ja, of we een antwoord hebben op jouw vraag of op je verhaal. Of, uh, lijkt ons leuk. Live muziek. Jake ja. in de swamp, ja. Nu ja, moet, moet ik op een krukje gaan zitten. Ja, en uh, nu vertelde jij net uh, tijdens de plaats van de jazzpolitie dat het je allereerste keer live op Rijden wordt. Ja, net, we uh, gaan even de spanning opvoeren. Spannend of uh, valt dat mee? Uh, gek genoeg, ja. Dat komt omdat ik nu al even aan tafel zit. Nu is het helemaal natuurlijk <toyal sekund Radio> net alsof je thuis bent. Nee, uh, nee het, het, valt, het valt gelukkig mee. Cool. Nou, ik, ja. ben, ik ben heel erg benieuwd. Uh, wat is het eerste nummer wat je voor ons gaat spelen? Uh, Midnight Creeping heet het nummer. Omdat het uh, <laughs> laat is. En het, uh, het gevoel van niet kunnen slapen in een drukke stad. Uh, ja, dat, dat gevoel. Oké. Okay. Dus nou, ik ga uh, zitten en uh, dat proberen over te brengen. Tof. Wij zijn heel erg benieuwd. Midnight Creeping van Jake in de Swamp. Hij loopt naar zijn krukje. Een gitaar erbij, want die hoort er ook nog bij. En dan komt hij live op radio 1. Bij dit is nacht. feel like my body is shrinking into a size I don't fit feel like I worn out sailing with sails on my ship It's been too long, is it halfway over? Or has it only just begun? So pass me the booze. I ain't a fool, but I'm foolish enough Trying hard, getting rid of all of my faults. Don't get me wrong, don't get me sober Never tired, never mind When I creep and falling asleep to the sounds of the city ain't easy seems hard and sting away, but wait my rhythm is bleeding it takes its toll it breaks my bones it cuts me open sue me back together one more time sue me back together one more Don't make me lose, oh, it was so hard to win in the past. Can you keep up when you feel I'm moving too fast? Don't get me wrong, don't get me sober. Never tire, never mind So pass me booze, I ain't a fool, but I'm foolish enough I'm trying hard, getting rid of all of my thoughts Don't get me wrong, don't get me sober Never tire, never mind And I creep and falling asleep to the sounds of the city music seems hard and sting away, but wait, my rhythm is bleeding, midnight creeping. can't hold the pace, chasing along with the evenings, believe me, I've tried, I'm drowning in thoughts. It takes its toll, it breaks my bones, it cuts me open.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 in de swamp hier uh, zijn debuut op radio. Toch? Ja, Ja, ja precies. Ja. Nou, dat heb je goed Moest gedaan. Moest even inkomen toch op het koude dak en één keer ja. uh, <laughs> spelen. Dat is toch wel gek. Nou, ik, uh, ik vond het te gek. Nou, dankjewel. Ja, nou, zometeen ja, ja. nog veel meer uh, live sfeerful. muziek. Ja, zeker sfeer. <laughs> ja. Dus uh, blijf zeker luisteren als u meer van uh, Jack in the Swamp wil horen. want uh, Hij gaat nog veel meer van ons spelen. Nog drie liedjes, toch Jack? Klopt. Jack? Ja. <laughs> Jack, Jack. <laughs> Precies. Nou, dus uh, zeker blijf luisteren. Ja, De liefde, daar gaat het vannacht over. En hoe ver ga je voor de liefde? Dat is een van de, de vragen die ik uh, aan u thuis ook stel. 0800 10121. maar uh, lekker ook aan mijn studiogasten. <laughs> ga jullie ver voor de liefde? René. Of hoe ik ver dat? voor de liefde ga. Ja, hoe, hoe zit dat bij jou als ik dat mag vragen hoor? Als Oef. het, als het uh, niet mag, dan moet je gewoon zeggen. Nee, daar vertel ik niks over. Ja, dat is ook heel relatief begrip. Hè? Hoe ver ga je? Mm -hmm. het, um, dat is altijd heel erg persoonlijk. Ja. Van, um, kijk, als je in de, in de krant leest dat iemand bijvoorbeeld stalkt, dan, dan, hè, dat is behoorlijk ver, hè. Dat ja. iemand, uh, maar iemand kan ook heel ver gaan voor het gevoel van. Um, uh, Zijn eigen, eigen ruimte inleveren, bijvoorbeeld. Ja. Weet je wel dat je gewoon heel veel dingen die eigenlijk, die, waar je heel veel van houdt, dat je dat opgeeft. Ja. Om wat voor reden ook. Bijvoorbeeld dat je in een ander land gaat wonen. Ja. Of um, dat je. Um, ja. Iemand anders kinderen opvoed. Of ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Je kan ja. er heel ver in gaan. Ja, maar je doet ook gekke dingen als je verliefd bent. Ja, dat is echt, dus een, dat is echt over ver, uh, verliefd zijn. Hè? Dus je ja. je dat, dat in, die, in die fase. Ja, dan kun je gekke dingen doen, ja. ja. Waarvan je achteraf denkt van huh, heb ik dat gedaan? Nou, ik kan me van vroeger nog wel herinneren dat ik dan. En ineens dacht van, oh, die jongen is zo leuk. En dan ging ik daar drie uur voor in de trein. En dan uh, stond ik op Utrecht Centraal. En dan, ja, dan kon ik hem een uurtje zien of zo. En dan, uh, nou, we helemaal terug. Ja, ja, een dag voorbij. Ja, ja, ja, en ja. dan dacht ik achteraf, wat een gekheid. Ik vond die jongen niet eens leuk. <laughs> ja, maar dat kwam al pas later inderdaad. Ja, in dat grappig, ja, ja, ja, ja, gebied. Ja, ja. Heb jij dat ook, check Heb jij ook uh, rare capriolen uitgehaald voor de liefde? Uh, ja... Ik heb niet direct een voorbeeld, maar ik heb ongetwijfeld rare dingen gedaan. Ik heb sowieso ook lange afstandsrelatie lang gehad. en is dus ook wel veel voor over hebben, denk ik. Mm. Dus, Hoe lang was die afstand? Maastricht, Amsterdam. Zo, die, ja. ja. Een jaar dat. Cool. Dat is best de afstand. Ja. ja, inderdaad. Ja, ja absoluut. Ja. Dus jij ja, heb dus dus hebt ook over... heel veel uh, treinreisjes gehad van ik uren? Ik heb flink wat treinreisjes gehad, ja ja, ja. ja. ja, nou vind ik treinen op zich niet zo erg. Nee, maar, het, maar ja, je, uh, doet het dan, je doet het dan zomaar. Ik en, ja. en, denk je eigenlijk niet over na dan. Nee, dat, dat is gaat automatisch. Wel, dat is wel grappig, ja. ja. Ja, ver gaan voor het liefde. Ja, als je heel ver gaat, inderdaad, dan gaat het richting stalking. Uh, daar gaan we het uh, zo ook nog over hebben. Uh, Erik Blauw spreek ik daarover. Want dat is natuurlijk weer een extreme vorm dan eigenlijk. Is daar een beetje een scheidingslijn tussen? Ja, ja Waar stop. ligt die? Ja, nou, dat zal Erik zo ja. vertellen. Maar je hebt um, ja, wanneer begint het stalking te worden? Hè? Ja. Dat is natuurlijk de vraag. Ja, ja, ja, je hebt natuurlijk mensen die, um, die elkaar uh, zeg maar een um, keer per dag bellen mm -hmm. of uh, sms'en of uh, dat dat ja, dat is dan als dat van beide partijen als ze dat prettig vinden, dan is mm -hmm. er eigenlijk niets van de hand. Maar als, uh, hey, als één partij dat minder leuk gaat vinden, dan gaat het al richting stalking. Ja, ja, en, precies. Um, en dat kan heel uh, intimiderend zijn. Ja, ja. ja, ik ben heel benieuwd. Inderdaad. Zometeen gaan we luisteren naar. Erik. Ik heb een testje. Ik dacht, misschien kunnen wij hem wel met z'n drieën maken. En mensen thuis kunnen dan uh, lekker meedoen. <laughs> Het is misschien een beetje intensiteit, maar het is wel heel kort, dus dat scheelt wel. Maar het is eigenlijk de vraag: hoe ver ga jij voor de liefde? Oeh, dat... Van de FIFA of van <laughs> nou, zoiets wel, ja, inderdaad. <laughs> okay. ja. ja, nee. Zullen we dan maar gewoon vraag één, dan verspreiden we hem gewoon een beetje door het programma en dan ja, zien we wel of we eruit komen. Oh, ja. Dan moeten natuurlijk wel eens gezin worden over het antwoord. Dat is dat ik wel. Uh... Hmm. Je hebt een leuke date. Wat trek je aan? A, het leukste shirt dat je hebt. B, gewoon wat ik die dag al aan had. Of een nieuw designers outfit, natuurlijk. Ja. Is dat nou een moeilijke vraag? Of, uh... Ja. Nou, dat ligt natuurlijk heel erg wordt aan. wordt er al aan... erg gestuurd, die vragen. Ja, precies, ja. Dat is wel Wat zou je eigen antwoord, wat zou jouw D-antwoord kunnen zijn? Ja, ik zou um, misschien wel voor het leukste shirtje. Ik zou niet voor een designer outfit, nee. dat gaat me dan weer te ver. Ja, ja. Dat niet, niet even meteen uitpakken. Nee, nee, nee. Helemaal een wit pak. Nee, want dan sta je weer. Dan ben jij weer te overdressed. En dan kom je ja. zo aan op zo'n date dat je ja. Nee, dat dan krijg je wel een reactie. Je dat is waar. ja maak dan je wel een gepletter in de meteen Het zou dan meteen spannend kunnen worden. Het is een beetje waar je naar je nou op zoek bent natuurlijk. Als ja, dus je waar. denkt, van nou ja. ik zoek een beetje het leven op. Een beetje de gekkigheid. Een beetje de randjes. Ja. Dan zou dat wel uh, zou leuk kunnen zijn. Tenzij het ja. zelf een designer is. Met wie je een date hebt. Dan zou het misschien wel oh, ja. juist heel boring zijn. <laughs> ja, je dat gaat dat... meteen over alle andere je designers van de, praten. Ja, precies. Je, te... je komt er niet meer onderuit de van de avond. <laughs> Dus dan komen we er eigenlijk niet uit. <laughs> dat nee. lopen we nu al vast. Ja, nee, nee, een t-shirt. Ik denk dat dat. Ja, joh. Je doet toch gewoon een beetje je best. Ah, ja. iedereen shirt, stiekem ja. Uh, ja, toch precies. altijd Jij behoorlijk. zou zo'n uh, outfit uh, Aantrekken? Ik zou uh, een glimmend pak. Ja. Helemaal, Helemaal strak glimmend ja. pak. Kijk, en, uh, ja, dus, jij, jij gaat voor de designer outfit ja. nou, Weet je, check. Dan gaan we jouw antwoorden invullen bij de test. En dan gaan we gewoon <sleas> kijken wat er voor jou uitkomt. Okay. Hoe ver jij voor de liefde gaat. <sleas> dan is uh, mijn tweede vraag. Um, tijdens het uitgaan ontmoet je een geweldige vrouw. Wat doe je? Je flirt voorzichtig en hoopt op een goede afloop. Je haalt alles uit de kast om haar te veroveren. Of je wacht af, want zij moet eerst de stap maar zetten. Nee, alles uit de kast. Alles uit de ja. kast. Ja. Nou, nou, is toch onze pak aan. <laughs> Toen, Het zal heel erg zijn en dan wachten tot ze komt. Nee, dat kan niet. Dat, dan, moet je wel, dan heb je wel echt een stoere vrouw te pakken. Als je een, ja. een glitterpak hebt en ze ja, durft absoluut. nog op je af te stappen. Ja, dan durft ze wel. Ja. Is, toch? Dat, is, dat, is, dat, is dat aantrekkelijk? Um, Voor jou? Uh, oh, uh, weet ik niet. Nee, ik denk dat ik, dat ik dan toch wel ga denken: oké, okay, ze vindt mijn verglitterpak echt mooi. Nou, maar <laughs> nou, als ze daar valt, dan hebben <laughs> we wel een probleem. Dan is het uh, niet jouw type. Als ze snapt dat het de grap is, dan hebben we wel meteen. Uh, ja. dan, dan, uh, ja, ja. Zie je dat snel A aan iemand, zeg maar, van types en zo? Of vergissen we ons daar ook vaak in? Want worden we dan, zeg maar, over prikkeld door al die stoffies die aangemaakt ja. worden, of? Uh... Nou, ik denk, ik denk, en hè, als je zo'n beetje denkt, de meeste mensen hebben toch wel in de loop van hun leven, in de, vanaf dat je, het ja, is het 14, 15, 16, uh, tot een jaar of uh, 25 mm -hmm. verschillende, verschillende dates gehad, en verschillende um, relaties, een beetje uit, uitgeprobeerd. Ja. Yeah. En um, ik denk dat je, ja, vergissen. Wat is vergissen? Okay. Is het vergissen als het geen vaste relatie wordt? Ik weet niet of dat vergissen is. Nee, precies. Is een beetje nee, dat, klinkt inderdaad, uh, dat klinkt dan wel weer heel tegenstrijdig. Ik heb een keertje um, aan, aan vriendinnen mijn ideale man omschreven. Ja. Uh, ik ben inmiddels getrouwd, maar ja, ja, ik ben heel benieuwd. Lijkt het lijkt niet op. <laughs> nee. Nee, nee, die van mij die moest uh, gitaar spelen, dat sowieso. Hij uh, moest eigenlijk krulletjes hebben. Kijk, heeft hij ook niet zo nee, mm -hmm. nee, Hij moest uh, eigenlijk nog een stukje langer zijn dan, dan de man is. Dus eigenlijk had ik van alles omschreven, maar uiteindelijk kwam ik deze jongen tegen dacht ik, ik oh, ben helemaal auto verliefd. Ja. Ja, en dat, uh, dat bleef ook zo. Dus, ja. Uh, ja. Dan heb je dan een idee waar je dan wel verliefd op wordt bent geworden? Hij heeft geen krullen en hij speelt ja. geen wat, wat is het wel? Wat, is wat had het? hij wel? Wat? Ja, ik zag potentie. Ik denk, er kunnen nog krullen in die haren. En hij kan. Nee, nee, nee, nee. grapje. Nee, nee ik, uh, ik weet het niet. Hij. Uh, uh, hij had gewoon iets gezelligs en we hadden dezelfde ja. humor dus dat vond ik ook heel belangrijk inderdaad en uh, ik denk ja, dat dat klikken. echt een, ja. tenminste voor mij is dat echt nummer één ja, uiteindelijk ja, bij mij het, ook, voor eh. de rest van je leven met iemand en ik wil ook echt ik zou ik kan niet met iemand denk ik een relatie ooit starten als ik niet het, moment, het idee heb dat ik voor de rest van mijn leven met diegene wow. kan zijn ik bedoel ik denk, ja, ik, wil ik het een relatie noemen ik kan wel met ja. die, maar want anders dan heb ik, ja, waarom zou ik er dan... Ik weet niet, misschien is dat een hele ouderwetse visie die ik daar dan heb. Maar humor is dan wel, denk ik... Uh... Ja. Wauw, als je dat niet op één, één lijn hebt zitten, dan... Uh... Nee, dan, nee, dat zou ik ook hebben inderdaad. Dan zou ik de rest van mijn leven denken... Oh, nou, denk, maak nou een leuk grapje. Maar dan, uh, nee, dan, dan, ja, of als je inderdaad constant zelf grapjes maakt... en hij lacht daar niet om, of ja. zij lacht daar niet om... ja dan, dan ja. zit je toch een beetje... ja, het ja. lijkt me dan toch wel heel vervelend eigenlijk. Ja. Ja. Ja. ja, en het waren eigenlijk heel veel kleine dingen... die ik allemaal heel leuk aan hem vond. En eigenlijk, gek genoeg, vind ik ze ook nog steeds leuk. Maar alleen wel? de zweetvoeten, daar moet ik wel om lachen. Want inderdaad, die heeft hij ja. wel. En dat vind ik dan nu wel minder. Ja. Ik, ik weet alleen niet of ik die ook leuk vond zeg maar, aan het begin van ons relatie. Maar ja. toen is het me serieus nooit opgevallen. Nee, precies. Dus ja. ook is niet. Nee, ja. Dat, ja toen, dat toen, toen was eigenlijk. het ze nog beter waarschijnlijk. Toen heeft ze nog indruk. Ja, ik heb geen maken. idee. Maar ik vond het heel grappig toen je dat aan het begin van het programma zei. Toen dacht ik, oh ja, wacht. Nee. Daar betrap ik mezelf van op. Ja. Inderdaad. was ik ja. wel zo blind van de liefde. Nee. Zou, ja. Het nee, zou zomaar kunnen. Maar ja, hij lijkt dus niet op het type wat ik ooit uh, omschreef. Nee. Um, maar ik ben er wel uh, ontzettend gelukkig mee. Leuk, dus, uh, fijn. ja, zeker. Ja, heel veel te maken met uitstralingen. Met, met ja. een soort, ja, ja, je voelt eigenlijk, eigenlijk is het helemaal geen 1 en 1 is 2. Mm. We denken, we denken, ja, krulletjes en een beetje zo lang en blauwe ogen en ja. whatever. En op een gegeven moment dan, dan gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat veel meer om de uitstraling, ja, om, de, om het, het, vermogen, ja, het vermogen van. van goh, um, ja, wie ben je en wat straal je uit? Ja, is we hebben ook best wel veel spreekwoorden die ook over liefde gaan. Um, eentje die ik dan wel heel erg um, grappig vind en die ik ook volgens mij wel heel erg vaak van toepassing is, is oude liefde roest niet. Um, de eerste liefde, dat blijft altijd iets speciaals, mm. blijft altijd een plek in je hart. Hoe kan dat? Ja. Hebben we maar één plekje in ons hart voor liefde... en wordt dat dan gelijk door die eerste persoon opgevuld... en die blijft er voor altijd in zitten? Of? Ja, ik denk dat het ook een beetje een romantisch gedacht is. Iets wat we heel graag willen geloven. Ja? Oude liefde hoeft niet, Ja, dat denk ik, ja. Maar je blijft altijd een soort van... of ja. heb ik dat dan alleen dat is zo... Dat een soort van... blijft een soort van zwak, ja. niet een zwak ja, van, het is natuurlijk wel, zou... ja, het ligt er een beetje aan hoe dat, hoe dat eruit gezien heeft... Die ja, de eerste precies. relatie. Als ja. dat echt een relatie was, is het wat anders. Als oh. je dan zestien bent... En, dat denk ik wel dat dat uh, indruk maakt. Dat maakt echt indruk. Ja, Omdat dat is het voor het eerst is. Ja, dus dat is de. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar niet iedereen heeft natuurlijk een relatie de eerste keer meteen. Nee, vaak precies. is het gewoon een beetje snuffelen en. Uh, ja. ja, maar je ziet het zo vaak ook terug op ook de programma's als Memories en dat soort dingen. Ja. En dan zie je ze altijd weer bij hun nou. eerste liefje terugkomen? Ja. En dan denk ik, ja, dat is dan toch altijd gebleven of toch. Ja. ja. Maar dat is dus ik niet per se. Je moet personeel. er niet aan denken. Oh, het, nee, ik ook zeg, trouwens is... niet hoor. Oh. Niet luisteren, nou handig, luisteren Ik moet er ook niet aan denken, maar niet ik vind echt de schat van heel. Ik heb wel een soort zwak voor hem, zeg maar. Ja. Maar niet, als, niet een zwak als in, oh als hij voor me zou staan dan, uh, nee, nee absoluut niet. En maar... heb je hem teruggezien? ja ja ja dat ja. was mijn oude buurjongen dus okay. die, ja, die kom ik nog wel eens tegen die kom ik nog wel eens ja, tegen ja, ja, ja, ja. maar nu als ik hem zie ja, dan, dan, ik, ja, je hebt natuurlijk een band inderdaad wat ja. je omschrijft je hebt een, een band en je hebt veel herinneringen inderdaad omdat het je eerste echte verkering was Zeker, en ja, ja dan heb je natuurlijk voor de bioscoop, en het, alles was toen spannend wat mm -hmm. je ook deed ik bedoel al fietste je een rondje om het huis dan, dan was het natuurlijk al spannend ja, alles was voor het eerst dus dat is misschien ook wat de indruk gemaakt ja, heeft ja, ja dat te ja. kunnen ja. En je hebt niks om het mee te vergelijken. Dat is natuurlijk ook precies. vrij belangrijk. Ja, denk ja. Ik. ja precies. Ja. Ja. Maar het is dus niet zo van de eerste liefde maakt een soort van... gaatje of iets, vul het op wat altijd blijft. Dat is dus niet... Uh... Nou, bij jou wel, blijkbaar. Ja, ja ik was <laughs> daar benieuwd naar. Nou, nou ja, ja, ik heb zelf liefde... ook heel goede herinneringen aan, hoor. De eerste liefde, absoluut. was echt. Ik uh, nou, dat, uh, dat Ik heb hem nooit teruggezien. Ik zou het leuk vinden om een keer uh, terug nooit te meer? zien. Nee, ik heb het nooit meer teruggezien. Niet nee, want dan ben je 16. Yeah. En dan uh, nee, dus zo'n beetje um, heel veel plekken verhuisd en heel veel plekken. Dus yeah. dat ben helemaal, die ben ik helemaal uit het zicht geraakt. Ja. En daar hebben we nu Facebook voor. Hè? Dan uh, ja. zoeken we iemand werk yeah. op. En dan, uh, ja, klopt. Ja, maar dan wil je dat, hè? Want op een gegeven moment dan moet je uitkijken dat je een soort. Uh, het gewoon in een soort groef terechtkomt van uh, mensen die je vroeger kende en die je dan eindeloos maar blijft herhalen. En uh, ja. ja, ik denk dat dat. En af en ja. toe ververs te drukken. Precies. <lacht> Alles eruit. Ja, ja. ja, soms heb je <lacht> natuurlijk ook een mooi beeld. Hè? Dat, dat ja. moet je er misschien ook maar zo houden. Dat is. Uh, ja, ja, precies. En, uh, en dat, dat ga je natuurlijk automatisch een beetje romantiseren. Het hangt ja. ook helemaal vanaf hoe het is geëindigd. Dat oh, is zeker? natuurlijk ook, ja, ja, ja, ja. denk ik, zeker 50% van het. Ja, ja maar ja. Dat, dat kan ook weer zo'n soort gevoel van melancholie oproepen... wat mm -hmm. soms heel lekker is. Je melancholisch ja. voelen kan, kan heel lekker zijn. Ja. Weet je wel, zo'n... Ja. Ja, mijn, mijn eerste relatie was zeven jaar. Ja, zeven jaar, Vanaf wow. mijn veertien ja. dus dat is wel echt... Maar uh, nee, ja, dat, dus dat, dat is wel... Dus ik kan wel zeggen dat dat wel... Uh, Heftig is. Ik kan me voorstellen. Dat hoor ik niet veel mensen omheen zeggen. Dat nee. ze dat ook hebben gehad. Nee, ja. nee. Maar uh, nee. Wel goede vrienden, zeg maar. Ja. Dat heb je wel veel gedeeld. Ja. Samen echt, echt ja. opgegroeid. Maar uh, des te zekerder van het feit dat dat nu nooit meer uh, samen hoeft te komen. Nee. Zeg maar. nee. Mooi. Op die manier. Nee, precies. Maar wel goede herinneringen. Ja. Dat wel. Ja, dat ja. wel. Uh, we gaan even uit voor een, uh, een plaatje: Love and Marriage van Frank Senatrijk. Die hoort er ook een beetje bij, hè? <middels> love and marriage. Love and marriage. They go together like a horse and carriage. This I'll tell you.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 it's an illusion try try try and you will only come to this conclusion love and marriage love and marriage they go together like the horse and carriage dad was told by mother you can't have one you can't have none You can't have one without the other. No, sir. Frank zijn die maakte een plaatje van 1 minuut 30. Dat is uh, vrij kort, hè? Zo, en klaar. <laughs> ja, die was. Uh, ah, nee, dat een, er is lang gedacht. Uh, <laughs> ja, Love and Marriage. Op. Die dacht, nee. nou, uh, <laughs> wat kun je er nog je over zijn? Ja, ja nog een keer. <laughs> wat is er nog niet over gezegd? Ja, precies. Ja, dat is wel weer knap, inderdaad. De meeste liefdesliedjes die gaan toch wel wat uh, gecompliceerder wat verder. Maar uh, <laughs> hij was er snel klaar mee. Love and Marriage was dat. Maar het is wel een leuk plaatje. Zeker. Nou, die blijft de rest van Moet je altijd aan, aan die, uh, die slechte serie denken? Ja. Die heet toch ook zo, lovend and Mar Nee, ja. heet, die, heet die zo? Ja, Married, Married, with yeah. Children, heet die. Ja, Married with Children. Oh, ja, dat komt uit. direct ja, ja, ja. aan die Dat Ja, wel grappig toch? Nou, grappig serie? Dat echt helemaal niks. Nee, heel grappig. <laughs> ik, vind helemaal niks. <laughs> ik vind het ook heel grappig. Ja. Ja. Ja. Het is wel heel leuk om te zien dat hun relatie zo stroef loopt Absoluut. en, zo, en uh... toch bij elkaar blijven. Ja. ja. Maar ze. Maar ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze uh, kennen elkaar ook heel goed, hè? Ja. Dus in, het, in de grap, in, in het zuur, de zuurheid, en mm -hmm. in de, daarin vinden ze elkaar. Ja, dat klopt. Ja. Hey, dat, is de, dat is ook een soort van humor. En, uh, ja, ja het, het heeft iets heel intiems wat ze hebben. Op eigenlijk een vreemde wel, manier. Ja, want niemand komt ertussen. Precies, ja. Ja, ja. Ze kennen ja. elkaar door en door, want ze weten gewoon van nou. ja. Uh, uh, yeah. Wij, wij, wij doen dat zo op deze manier. Dit ja. dat is onze manier van relateren. Ja, en terwijl ze op elkaar katten, maar als dan een ander op een van hun katten, Precies. dan komt de ander voor ja. degene op. Ja. Ja. Hé, hey, dat is ja. wel mijn vrouw. En dan, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Precies, ja. Ah, ik vind het ook wel een grappige serie. Ja. Jij bent er niet zo van, hè, zeg. Nee, jongen. Maar dat is toch uh, mooie van smaak. Hè? Ja, dat is een soort vooral, ja. ja. dus vooral in het begin hebben ze dan, dan uh, komen ze met dat, zitten ze met z'n allen op een bank. Hij zit op die bank en dan moet, ze, dan moet hij geld geven in het begin toch? En dan komt die hond, dan rijdt ook nog. Ja, dat klopt inderdaad, dat is een beginnetje. Ja. Ja, zo is het grappig. Hey, Tjerk, we hebben nog onze test lopen, maar na, oh, ja. na twee vragen ben ik er al bijna wel achter <laughs> hoe ver jij gaat voor de liefde, als je het uh, zo blijft invullen. Maar okay. uh, zullen we toch nog één vraag doen? Ja, ik ben wel benieuwd. Ja? Het is een hele goede vraag namelijk. Ja, dat is zeker waar. Ja, nou, ik, uh, even kijken hoor. Uh, dan moet ik wel even de, de leukste vraag erbij pakken... als we ze toch niet allemaal uh, doorgaan zonder een geliefde. A. Kan er ook niet zoveel misgaan? B. Is het leven leuk, maar niet compleet? C. Heeft het leven weinig zin? Poeh. Ja. Dat is een diepe. Ja, ik dacht, nu gaan we even voorbij de oppervlakkige uh, vraag. Uh, ik denk dat de combinatie van de eerste en de laatste is... <laughs> ik kon er ik niet zoveel misgaan, maar het bleef ook weinig zin. Ja, dat is het denk ik. Ja, het is wel redelijk steady dan. <laughs> als in, ja, de, de, de, ik denk dat, dat de grootste um, uh, emotionele wisselingen... toch wel door de liefde uh, veroorzaakt worden. Mm -hmm. Natuurlijk als je je werk verliest of dat soort dingen, maar... Ja. Uh, ik denk dat dat wel de grootste impact heeft en maar tegelijkertijd is dat ook wel heel belangrijk voor je ja hm. tenminste als ik het zou moeten beantwoorden ja dus liefde gaat wel heel ver bij jou. ja het ja. ja. ja. is wel echt onderdeel van je leven je zou niet zonder ja. willen ja maar vooral ook liefde liefde maar dit gaat over geliefde liefde over het, in het algemeen ja, precies. is. Ja. ja, zonder geliefde. Zonder, ja. ja, precies. Echt een geliefde, een partner. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, um, um, ja voor we de hele test nog helemaal gaan afmaken, want uh, inderdaad, zo zinvol zijn de vragen niet, maar door deze drie vragen weet ik al, oh, je gaat wel aardig ver voor de liefde. Dat in ieder geval. Wel. Ja. In je glitterpak. Tuurlijk, ja, heel. Stap jij zomaar op een meisje Stap. af en is je leven niet compleet zonder liefje? Precies. Ja. ja. <laughs> heb je nog meer live muziek voor ons? Ja, klopt. Ja, ik ben heel ben benieuwd. ik ben ik aan de beurt weer? Ja, zeker. Wat ga je uh, spelen? Ik, ik heb geen idee wat of ik uh, want ik kreeg het idee dat ik, dat ik in een volgorde moest, maar dan ga ik gewoon het uh, volgende <laughs> nummer doen. Uh, nou, dan... Wat zal ik spelen? Ik ga uh, Uncle Willow spelen. Uncle Willow. Nou, daar heb je helemaal correct volgens het boekje gedaan, want die staat Jongen, ook op mijn papiertje. Het <laughs> ja. was gegokt. Maar dan, ja, uh, nee, okay. Uncle Willow, die staat ja. er. Waar gaat hij over? Um, uh, ik heb hem uh, geschreven toen een uh, kleine neefje werd geboren. Oh. Eigenlijk vlak daarna. En ik heb hem een beetje uh, zag. Uh, uh, zag. En de, mijn neefje woont in Londen. Okay. Dus ik zie hem niet heel vaak. Maar het is, ik, vond het, ik, vond, ik vind het vooral heel bizar om te merken hoe je... Uh, over liefde gesproken dat je bij iemand die familie van je is... Mm -hmm. Direct het gevoel van liefde kan krijgen. Of van, ja. der, der, die sluit je direct in je hart. Terwijl ja. je dat bij anderen altijd moet opbouwen. En op een of andere manier, bij zo'n kind heb je dat in één keer. Ja. Nou ga, heb ik, ja. En, en, en dit liedje kwam een beetje voort uit, uit, uit dat. En, en eigenlijk vooral dat ik hem uh, nu al de vetste vind. Van alle, alle kids op de wereld gewoon. Nou, mijn neefje is ook heel cool. Maar nou, ik geloof inderdaad dat die van jou ook is. Nee. <laughs> nee, we gaan luisteren. Jake in de swamp met uh, Uncle Willow. En dat ben je dan zelf, toch? Uh, ja, dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. Ik was in een park in Amsterdam. Mm -hmm. En daar hebben ze alle boomsoorten uh, uh, karaktereigenschappen toegekend. Yeah. Nou, dat is compleet belachelijk natuurlijk. Hè. Maar het was wel leuk om die allemaal na te lopen... en te kijken van welke boom zou ik dan zijn. Mm -hmm. En ik zou de wilg zijn volgens mijn karakter. Kijk. En zodoende was Uncle Willow geboren. En uh, heb ik uh, vanuit dat... ja... wil ik uh, het verhaal vertellen voor mijn uh, neefje. Tof. Dat is eigenlijk. Nou, we gaan er naar luisteren. Ja. komt -ie aan. <laughs> Fairy tale land can't seem to calm down. Nothing small talk. Growing in my arms, you'll be much greater than I. They'll be walking in your shadow. Bright as your father, lovely as. I'll keep you closer than my own Catching fireflies in the trunk of your car Liding for rainbows No one knows better where you are They'll be walking in your shadow. Times, but about a fairy tale, they can't seem to calm down. Jouw neefje, ja, dat kan niet misgaan. Dat kan niet misgaan dat kan nee, niet met zo'n lied. Dat, uh, dat moet goed komen. Hoe oud is hij inmiddels? Hij is inmiddels uh, ja, anderhalf. Ik zou het niet precies weten. Ik ben ik, ik ben niet zo goed verjaardagen, maar uh, ja, hij is nu anderhalf. Uh, hij kan uh, lopen. Dus uh, okay. die leeftijd, ja. zeg maar dat hij net kan lopen. Een paar woorden. Dus dit verstaat hij nog niet. allemaal? dit verstaat hij zeker nog niet. Nee. nee. En gelukkig wel snel Engels, want hij woont in uh, Londen. Ja, dus precies. dat is wel het voordeel. kan hij een ja. beetje uh, ook horen wat ik hem wat ik te zeggen heb. Ja, maar jong. Ja, maar wel tof dat hij nu al een lied heeft. Dat al kunnen twee. wij. Al twee zelfs. Ja. Kijk, nou, ga je die andere straks ook nog spelen? Of, uh... Was niet van plan, oh. maar. Uh... <laughs> nou, wie weet, wie he, weet. Wie weet ja. Het is al uh, bijna vier uur en dat betekent dat we zo even eruit gaan voor het nieuws. Maar we zijn nog een heel uur uh, ja, bij u met liefdesverhalen. Dus als u zelf liefdesverhalen heeft of uh, wilt vertellen hoe ver u bent gegaan voor de liefde, ja, dan ben ik daar heel erg benieuwd naar. 0800 1121, daar mag u naartoe bellen. En als u nou zegt ja. Uh, dat hoeft nu iedereen te weten, hoe ver ik voor de liefde ga. Dat uh, kan u wel mede. Dat mag ook. Nachtapenstarteo.nl En uh, dat is lekker anoniem. Dan uh, mag u dat er ook bij zeggen. Ik ben anoniem. Dan vertel ik het lekker niet van wie de mail komt. Dus dat kan natuurlijk ook. nachtapenstarteo.nl En op Twitter zijn we ook te vinden met een hashtag. En dan dit is de nacht allemaal aan elkaar. En uh, ja, de liefde. Zo meteen... Uh, je zei net al iets over familiebanden inderdaad. Dat, dat zit dan heel hecht aan elkaar. Uh, maar soms gaat het ook helemaal mis in de liefde. Uh, kunnen we het daar straks ook nog over hebben? Zeker. Nou, kijk aan. <laughs> Want volgens mij inderdaad niet iedereen die nu luistert... die uh, heeft zo'n happy, uh, vrolijke relatie. Er zijn vast ook mensen. waar uh, het Helemaal nee. hommeles is, ja, precies. Ja, dat het helemaal uh, misloopt. Hè. Ik ben wel benieuwd. Zijn er dan bepaalde oorzaken of dingen... waar we misschien een beetje voor kunnen wijken? Zodat het misschien... Uh, kunnen vermijden, zoiets. Zometeen. Tips. We gaan het erover hebben. Kijk, heel goed. Zometeen na het nieuws van vier uur, dan zijn we dus terug over liefde. Ja, en uh, als u in tussentijd denkt uh, ik ga lekker bellen tijdens dat nieuws, mag het ook. 0800-1121 met uw verhalen over de liefde.